Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Maurice Stijn gaat weg bij Ajax. Reden voor de trainer is het dramatische seizoen van Ajax. Gisteren verloren ze opnieuw met 4-3 van FC Utrecht. Dat toen nog laatste stond in de competitie. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg staat niet te kijken van de exit van Stijn. Ja, en dan weet je, zeker als je 17e staat in Amsterdam... het is natuurlijk een crisis van ongekende diepte dat dit moment komt. En dit moment is nu gekomen. Ze willen niet langer wachten. Er was ook een, een theorie dat ze misschien nog... Dat ze tegen Brighton en PSV af zouden wachten. Maar het besluit is nu dus genomen. Ajax en Marie-Stijn per direct uit elkaar. En Maduro neemt voorlopig zijn taken over. Assistent van Stijn natuurlijk al dit seizoen. Ja, en Maduro moet ook gelijk aan de bak. Want Ajax speelt donderdag tegen Brighton in de Europa League. Steeds vaker worden er gasleidingen geraakt bij de aanleg van glasvezelkabels. Dat zeggen energiebedrijven. En die glasvezelkabels worden vaak aangelegd door arbeidsmigranten. En de omstandigheden waarin zij dat moeten doen zijn ook niet goed, zegt mijn collega Rijn Rijnaldas Start. Slechte betaling, mensen worden per meter betaald, waardoor de werkdruk heel hoog is om, om, om substantieel geld te kunnen verdienen. Soms is er geen schaftkeet aanwezig en ook geen dicties waar mensen hun behoefte kunnen doen. En vakbond FNV en gemeente zeggen dat het lastig is om die situaties te onderzoeken. Zoeken. Dat komt doordat veel van die arbeidsmigranten geen Nederlands spreken en ook vaak niet lid zijn van een vakbond. En deze man gaan we voorlopig niet meer op de buis zien. Ik heb een beetje ruimte. Er komt de Titanic vond in, jij van de draaien. Dat ja. is godverdomme niet te geloven zo vooral. Ja, je had het trouwens over de Titanic. Waar had je het net over? Er was zoveel ruimte. Wat was dat nou precies dan? De Titanic. Oh, de Titanic. Oh. Ja, Jan Boskamp is het. Hij zit vaak aan tafel bij Vandaag Inside. De Rotterdammer van 75 woont in België. En zegt dat hij het constant op- en neerreizen naar Hilversum niet meer trekt. Dus kapt hij ermee. De komende maanden is Boskamp nog wel. Op televisie te zien. En hij zegt dat de Champions League finale de allerlaatste wedstrijd is waar hij aan tafel iets over gaat zeggen. En dan nog het weer op steeds meer plekken: regen vanavond en na een nat nachtje hebben we morgen ook af en toe regen bij maximaal 13 graden. ZFM, verkeersupdate: verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Van Saai Hollywood. Uh, dat uh, luidde meteen ook het uh, verhaal van uh, het derde uur in. In, de, in dat opzicht. Dus het is... Uh, ja, uh, We gaan uh, vrolijk uh, verder met deze alternatieve femme. Uh, vanavond de gast PJM Bond. Het is alsof uh, hij eigenlijk nooit weg geweest is. Want het is min of meer uh, gebruikelijk dat hij uh, meestal ergens vanaf halverwege oktober tot halverwege november... Uh, dan ook uh, bij ons uh, langskomt. En uh, dat klopt, want het is vandaag de negentiende. Uh, en het was een paar jaar geleden zelfs uh, zo. Toen hadden we uh, uh, zowel uh, de een als de ander. En dat zat precies een week tussen. Uh, Frank was er uh, een weekje eerder... en Paul volgde een weekje later. Nu is dat weer bijna hetzelfde. Alleen het is niet een uh, familieverhaal. Uh, uh, want volgende week komt uh, Blanco spelen... En dat heeft alles uh, te maken met uh, op handen zijnde nieuw materiaal wat er, uh, wat er gaat komen. En dan is het ook een 3 voor 12 noord Holland vloedgolf En de special guest is Michelle Tuyp. Die komt uh, ook mee. En dat heeft alles uh, te maken met het uh, nummer wat uh, Blanco uh, met haar heeft uh, gespeeld. Uh, we gaan nog uh, twee nummers uh, laten horen voordat wij Liam Heckert gaan bellen van uh, de band Salmon on a Luce... Uh, daar hebben we nog iets uh, mee in te lossen. Want uh, dat, uh, de EP is in september al uitgebracht. Uh, dus kun je nagaan. Begin september zelfs. En we zijn al zes weken verder. Maar goed, uh, wat nog niet uh, geweest is, kan nog komen. Deze Soekie, zo heet zij. Uh, maar ze heet in het echt heel anders. Tara Thomas heet zij in het echt. Uh, doet een productieopleiding uh, in, uh, in Roon aan het Albeda. Daar komen over het algemeen goed geschoolde uh, producenten en muzikanten vanaf. Dylan Sondervan van Low Edits is er een van. En dit is Board Now. longer that you might have Stronger, worry now, worry now, worry now That you might come around, come around, come around And I can't hold back, hold back, hold back Fully magnetic field makes you attract. Analyse was dit met uh, Conflicted. Uh, Paul, je hebt mee zitten luisteren. Wat, uh, wat vind je ervan? Uh, van dit, ja, uh... tof. Goeie zanger. Ja. Nou, uh, we hebben nu volgens mij niet de zanger aan de telefoon van de band. Maar we hebben wel de drummer, uh, Liam Hekert. Goedenavond. Goedenavond, correcte drummer. Ja, ja uh, want uh, de zangpartijen neem je niet voor je rekening, toch? Nee, dat, dat, dat, dat wil niemand. Nee, dat, uh, dat <laughs> <laughs> Waarom niet als ik even vragen mag? Nee, joh, daar hebben we daar. daar, daar wat, wat je collega al zei, die hij heeft een goede stem en uh, daar houden het ook lekker bij hoor. Die, die, die, die, die doet het wel goed. Ja. Um, nou ja, goed, uh, jullie zijn een band. En dan ben ik eventjes volgens mij de plaats. Want uh, we, ja, we werken hier vanuit uh, Noord-Holland en ik ben een, uh, een interim hoofdredacteur bij 3 voor 12 Noord-Holland. Maar uh, ja. daar vallen jullie niet onder als uh, Selman Onlys. Nee, Zuid-Holland voor ons. Uit ja. Rotterdam komen we. Rotterdam. Kijk, dan moet collega Willem de Waard van Zwaardvis nu heel erg zijn oren gaan spitsen. Want, <laughs> ja, want ik weet bijna wel zeker dat hij daar ook wel interesse in heeft. Een bench, die in Rotterdam. Maar er moet ook een aanleiding zijn. Maar, zijn jullie binnenkort ergens te zien, toevallig, met, met nou, de bench? Dat is dus heel komisch. Dat is een <laughs> leuk verhaal. Ja. Uh, natuurlijk hebben wij, we hebben 1 september onze EP uitgebracht, Salmonidae. Ja. En uh, wat al heel lang op de planning stond, maar wat al langer op de planning stond, is dat onze zanger voor school vier maanden naar het buitenland is gegaan. Ah, dat was het, ja, ja. Uh, ja, dus nee, onze zanger die zit nu uh, zijn tijd te vertoeven in, uh, in Leeds, in Engeland. Ja. Uh, en in januari is ze we weer terug en dan gaan we weer volledig aan de bak met, uh, met shows. Dus vanaf januari zijn we weer te checken en ja, vooral nu uh, de EP-luisteren natuurlijk en uh, ons in de gaten houden op social media. Ja, ja want dat is uh, nu eigenlijk het uh, vooraanstaande. Even over, over jullie band, waarom zijn jullie rock gaan maken? Ja, dat is ook een leuk verhaal. Onze, onze zanger en uh, Daan en ik houden van rock. Ja, luisteren al ons hele leven naar. En uh, we waren gewoon op zoek naar een bassist. En we kenden onze bassist Stijn kenden we al. Maar we wisten van hem dat hij gewoon niet van rock houdt. En eigenlijk voornamelijk naar funk luistert, soul, R&B. Uh, maar ik dacht, ja, laat ik het gewoon aan hem vragen. En uh, nu is hij helemaal om. Hij, is, uh, hij vindt rock helemaal te gek. Ik heb uh, al meerdere malen in een, uh, een moshpit met hem gestaan bij een rockconcert. Dus... Uh, dat, dat hebben we goed gedaan. Ja, uh, ik, ik kijk ook even Paul aan, want uh, die is uh, medemuzikant. Dus, uh, dus ja, wat, wat dat gaat. Uh, uh, heb jij niks uh, nog even wat te vragen aan uh, Ik aan luister Leon? vol uh, interesse naar de moshpit. Naar de moshpit. Maar dat nee. zie ik bij jou niet hier 1, 2, 3 gebeuren, denk ik toch? Nee, nee. <laughs> ja, ding. Houden, uh, wat zeg jullie, Jom? je moet ervan houden. Ja. ja. ja um, uh, goed, maar uh, rock is, is, is jullie ding um, ja, want um, zeg maar, maar waar, is het, waar is het eigenlijk op gestoeld? Uh, um, hebben jullie eigenlijk zoals uh, wel eens vaker de cliché vraag is van, wie zijn jullie muzikale helden? of waar, waar, waar hebben jullie het een beetje vandaan gehaald? Ja, van uh, Daan en ik, van onze vaders eigenlijk wel, die, uh, wij zijn opgegroeid met Grunge, Jaren 90 Alice in Chains, Nirvana, Soundgarden, die band. Mm. En, um, en langzaam had gewoon onze eigen muzieksmaak ontwikkeld naar hele hedendaagse band vast zoals Royal Blood, of The Thieves, Arctic Monkeys natuurlijk. Um, en door Stijn halen we toch ook wel denk ik een beetje onze invloeden uit, uit de disco, uit de funk. En um, wel, dat weten we mm. toch al, al licht te combineren met, met de rock denk ik op sommige plekken. Ja, hoe, hoe pas je dat dan in vredesnaam in? Want als zelfs de disco en de funk uh, als basiselementen zijn, dan sta ik hier ook lichtelijk een beetje naast te kijken van de snoeiharde gitaren die er hier en daar oh, ja. tussen zitten. Nou, ik moet, dat, dat durf ik wel te zeggen, maar ik denk dat wij als rockband een van de funkieste bassisten ooit hebben. En uh, dat die echt wel zo'n funk in, uh, in de baspartijen uh, weet te leggen. En uh, ik denk dat wij heel, elkaar heel erg daarin helpen als drummer en als uh, bas zijn. Dat de drum en de bas zitten heel erg goed op elkaar. Het klinkt lekker strak, het klinkt gewoon swingend. En ik denk dat dat uh, essentieel is voor een rockband, maar ook voor een funkband of een, ja. uh, een discoband. Ja, en nu is deze EP al weer een tijdje uit... ...want die hebben jullie in september uitgebracht. Hoe waren ja. de reacties tot dusver op de EP? Goed, heel goed. Ja, ja, de nummers die liggen echt al meer dan een jaar op de plank, denk ik. Want ja, we zijn gewoon begonnen als live band ...en zo zijn deze vijf nummers ook echt wel ontstaan. Uh, gewoon live spelen en kijken van oké, okay, klinkt het leuk? Nou, nee, dan doen we het de volgende keer anders... Um, en zo zijn ze ontwikkeld denk ik, zo, zo zijn ze ontstaan en om ze dan ook echt in de studio op te nemen, dat is gewoon dat is een droom die uitkomt, dat is zo gaaf om het zo terug te horen en, uh, en dan ook op de radio is is dan nog gaver ja. uh, nou je zegt radio speelt dat voor jullie nog steeds een belangrijke rol dat, dat, uh, dat ook naast de streamingsplatform dat een medium zoals, zoals wij dat zijn, uh, dat dat ook nog ja, dat de muziek daar een beetje te horen is Absoluut, ja. De radio, daar is, uh, daar is muziek bijna begonnen, denk ik. Vroeger had je natuurlijk helemaal geen, uh, geen Spotify of iets. Daar luisterden mensen gewoon naar de radio en dan ontdekten ze daar nieuwe muziek. En ik denk dat dat voor heel veel mensen nog steeds hetzelfde geval is. Is het niet voor onze, onze leeftijdsgenoten, maar voor, voor andere leeftijdsdoelgroepen. Ik denk dat het, hm. de radio nog steeds echt een heel, van heel groot belang is uh, in de muziekwereld. Ja. Um, Salmonie Day, zeg ik het zo goed? Salmonidae. Salmonidae. Uh, waar komt dat woord? In, in, in Vredesnaam vandaan eigenlijk. Goeie vraag, alweer zeker. Ja, nee, onze zanger die heet uh, Van der Zalm van zijn achternaam. En we waren gewoon een heel simpel bandnaam aan het bedenken met onze achternaam. Hmm. Uh, en daar kwam Salman Annelies vandaan. En uh, onze EP-cover is een uh, foto van ons die aan het vissen is. Niet dat we echt kunnen vissen, maar we doen alsof. Ja. En uh, Samonidae is, in het Latijns is dat een, een, een woord voor een zalmfamilie zeg maar eigenlijk. En ja. um, wij voelen als muzikanten ons wel als één familie. Ja. Dus ik, uh, wij vonden dat als eerste EP wel een, mo een mooie bandnaam. Ja. Uh, dan is de naam uh, Van der Zalm, is dat uh, met een S of met een, uh, met een Z? Met een Z, ja. Kijk aan. Ja, want uh, ik, uh, ik, ik, ik heb uh, te maken hier uh, bij 3 voor 12 Noord-Holland met een Marie van der Zalm. zegt u dat wat? Nou, dat had, dat, had, dat had heel erg toevallig geweest, ja. Ja, uh, maar dat zegt de, zeg je niks. Nee, <laughs> nee, nee. Nee, nee oké, okay, maar ik, ik denk ik zal het even voor de, uh, gewoon weg uh, vragen. Want die, ja. die maakt toevallig ook muziek, weet je dat? Ongelooflijk. Ja, ja het, uh, dus, de, dus die Van de Zalmen, dat, uh, dat moet er wel ergens in de verte dan wel ergens familie zijn. Dat kan haast niet ja. anders. Ja, en het ironische, onze Van de Zalm, onze bassist houdt zelf überhaupt helemaal niet van zalm. <laughs> nou en Paul, uh, ja, uh, zijn achternaam is Bond uh, en ik heet Koper en, uh, De een komt uit Volendam en de ander komt uit Zandvoort Is er een leven zonder vis voor te stellen eigenlijk, Paul? Nou, ik, uh, ik, ik luister met kleppende oren <laughs> Dat is een mooie achternaam Ik kom uit Volendam inderdaad, heel ja. veel vis daar, Ja, maar nou. goed, maar hou jij ook van zand? Uiteraard. Ja, dat, dat, dat is het wel. Nou goed, maar uh, dit is even een zijpad wat we even bewandelen. Uh, maar goed, uh, ja... een raar zijpad. Wat zeg je? Wel een, een raar zijpad. Ja, ja, dit is een... Maar, uh, uh, maar goed. Maar ja, uh, kijk, Liam heeft het over een over zalmen <laughs> die, die, die, die, die, die, die Thijs niet, uh, niet eet, omdat hij uh, wel van achteren zo eet... maar hij houdt niet van vis. Dus um, uh, Kunnen we dat ook zeggen, through it all? Sorry? ...through it all. Uh, dat is een van uh, jullie tracks... ...die ja. op uh, de EP staat. Omdat uh, ja. niemand van vis houdt... Uh, uh, ...moeten we dat uh, zo in dat licht uh, dan ja. maar... Uh, ...ja... Zoiets? Gewoon doorheen bijten. <laughs> uh, maar even nog, uh, want dan gaan we het uh, afsluiten... want anders wordt het echt een beetje een karikatuurverhaal... Uh, en dat willen we ook niet. Uh, maar waar zijn jullie op uh, te vinden op uh, de sociale media... en op het wereldwijde web, om maar even op wat te noemen? het wereldwijde web, we zijn bezig met een website. Kijk, dat is mooi. En, uh, voornamelijk, we zijn gewoon hartstikke actief op Instagram. Selma uh, Analyse heeten we aan elkaar. Mm. En uh, daar proberen we gewoon, uh, ondanks dat... Uh, Daan uh, in, in het buitenland zit. Probeer gewoon heel actief te blijven en uh, ga content te posten. En uh, achter de schermen zijn we heel veel nummers aan het schrijven. Ja. En, uh, ja, ons in de gaten zou ik zeggen. En uh, stream uh, de EP. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem hier ook uh, laten horen. Through it all uh, is het volgende nummer van Salmon on the Leash. En dat was dan Salmon Analyse en Through It All. We gaan uh, naar de andere kant. Want uh, inmiddels is de piano uh, ingeruild voor een akoestische gitaar. Dus we zijn toegekomen aan het tweede gedeelte van, uh, van het live optreden. En dat uh, is ook natuurlijk het materiaal wat terug te vinden is op In Our Time. Het album van B.A.M. Bond. Want zo gaat hij uh, muzikaal door het leven. De uh, Three Days... En dan zeg ik de three day blow. Dat is de eerste single of de eerste nummer wat we nu in dit blokje van twee gaan horen. me sit by your fire I take delight in the slightest relief from the passing into to For some time now Didn't know which way I were to blow Gentlemen, I give you fishing And marjorie and Bill. Let me grow into a better person still Let me grow Into a better person still dat was het uh, nummer de 3-day blow. Uh, natuurlijk nog één nummer en dan ja. sluiten we dit uh, muzikale blokje van 2 af en dan is het ook klaar. Dus dan heb je heel wat gemist. Dan moet je de samenvatting waar uh, collega Leon van S. Uh, dan zich mee bezig gaat, Die zit die toevallig ook in deze studio. Uh, die gaat dan uh, dat allemaal uh, netjes uh, tot één samenvatting maken. En dan uh, staat hij de maandag. Als het goed is allemaal op. Als iedereen gewoon netjes uh, zijn best doet. Want, dan, uh, want anders moet ik moest er soms af en toe een beetje achter de vod zitten. Die twee dus. Uh, maar goed. Uh, we gaan uh, op naar het uh, laatste nummer. En dat is Soldiers Home. don't belong here is like saying the clouds in the sky are under range the way they're supposed to be hearing I came back different and seeing my mother cry is like watching all the stars in the sky collide small-town life, and it's small-town convictions I knew them once, but now I see no place in His kingdom No Christmas star, no answer to our prayer Our prayer Ja, dat uh, krijg je uh, midden in een nummer. Maar goed, uh, we gaan hem uh, gewoon uh, nog een keer opnieuw. Uh... Ja, ja, ja dat, dat kan. Dat kan. Dat kan. Dus. Uh, dat we gaan hem. Uh, ga, gaan we hem opnieuw uh, inzetten, Paul of niet? Uh, want. Uh... Ja. <lacht> Moeten we even ergens een glas water halen? Uh, want uh, want dit, uh, gaat, uh, dit gaat een beetje. Uh, uh... Nou, ik ben echt gewoon een beetje ziek. Maar <tus> we slaan ons er zo doorheen. <tus> Oké. Okay.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 Ja, ja, ja, goed. Uh, we, gaan, uh, we gaan hem niet nog een keer, maar uh, ik, uh, hij, hij wordt er wel uitgeknipt. Uh, dan, uh, dan, want anders gaan we dat, uh, dat, gaan, dat gaan we natuurlijk niet uh, hier uh, nog een keer uh, doen. Nee, dat, uh, dat hebben we één keer uh, gehad. Dus, uh, dat gaan we niet een tweede keer doen. Dus uh, bij deze. Uh, maar goed, we gaan uh, verder met uh, de muziek. Hier is uh, de autoriteit, want ik denk dat die daar wel van toepassing is. Het wordt tijd voor een snipperdag. Om me de hele nacht alleen maar druk te maken. Hartkloppingen bleven in mijn kop spoken. Ik loop over en het werk blijft zich ophopen. Gisteren nog een nieuw project in mijn maag gesplitst. En ze zeggen dat er haast bij is. Altijd dat gezeik met die tijdsdruk. Volgens mij is het één grote mindfuck: de druk om te presteren in de maatschappij. Joost, mag weten hoe je werk en privé nog scheidt. Zoveel mensen zitten thuis met een burn-out. Je moet maar zien hoe je stand houdt Uitgeplust en opgebrand Je hobbelt te lang door op de vel van je lege binnenband Totaal ingekakt, je zin aan je tax? Hey, dan neem je toch een snipperdag Even geen kopper en een stropdas Maar heel de dag badjas en pantoffels aan Gas terug en een tandje eraf Iedereen die het snapt, tijd voor een snipperdag Netflix in de tijd. Met ik haal toch een biertje voor mij Pas terug en het tandje eraf, iedereen iets af, tijd voor een snipperdag Je wordt nog ziek van de hectiek, want die malle molen blijven me draaien en het stopt niet. En door de moderne techniek altijd bereikbaar. Maar vandaag heb deze jongens zijn auto riep aan. Mijn agenda heb ik leeg gemaakt, alle afspraken naar volgende week verplaatst. Of en wanneer ik weer beschikbaar ben, dat merk je wel. Als het goed bevalt, dan neem ik misschien een sebettekel. Gooi die kalender in de shredder. Dan wordt elke dag een snipperdag We hoeven niks te plannen tot 31 december Dan zien we wel weer verder Ben je uitgeblust en opgebrand En hobbel je maar door op de velg van je lege binnenband Totaal ingekakt, je zin aan je tax. Hey, dan neem je toch een snipperdag Even geen colbert en een stropdas Maar heel de dag, als en patoffels aan Gas terug en een tandje eraf, iedereen die het snapt Tijd voor een snipperdag Netflix in de baas tijd. Met z'n een biertje voor mij? Gas terug en een tandje eraf, iedereen die het Blijf voor de snipperdag. Van je lege binnenband, totaal ingekakt Je zin aan je tax. Er zijn uh, twee Nederlandstalige nummers achter elkaar. De ene was uh, meer een uh, wat, wat hip-hop achtig nummer. En dit was meer uh, ja, knalharde rock eigenlijk, uh, om het even zo te zeggen. Roy, Roy King, zo heet die band. Uh, gewoon gemiddeld daarvoor hoorde je snipperdag van de autoriteit nou over snipperdagen. Uh, dat uh, zit er nog even niet in, uh, denk ik. Want morgen staat er alweer een optreden te wachten van jou. Ja, nou, het is allemaal live. Het is allemaal oké. Okay. Het was geen verkeerd akkoord. Ik kan iedereen overkomen. Nu, nu, ik had nu, gewoon een uh, kriebel in mijn keel. En, uh, ja, dan, dan, dan wordt, het een, uh, wordt het. Maar goed, maar, uh, we gaan het niet uitvergroten. Uh, <laughs> dus. Nou, daar, ik bedoel de luisteraars wel bedanken voor hun geduld. <laughs> juist. juist. Um, nou ja, laten, laten we het uh, positief afsluiten. Uh, ne, er is nog uh, een agenda die, uh, van mensen die jou kunnen zien. Waar mm -hmm. kunnen ze hier nog uh, over uh, zien? Uh, op dit moment toeren we met Her Majesty langs de theaters. Ja. Uh, 60 shows, ja. uh, daar kun je me zien. Maar je kunt me natuurlijk vooral zien bij mijn eigen shows. Dat onder bedoelt, de naam PA dat... en Bond. Ja. En ik speel, het is een hele mooie lijst. Uh, ik speel onder andere in Grauw en in Haarlem binnenkort. Ja. En dan Sorry. speel ik, ik kan even kort uh, voor, de, voor de volledigheid... Uh, ten helder speel ik een instoor, 28 oktober volgende week... Utrecht, Tivoli, Amsterdam, Culenborg, Eindhoven, Utrecht, weer Nieuwe sint joosland Bergen op Zoom, Leden in België voor de Belgische luisteraars. En een grootschermer in Kolberveen, kom ik allemaal nog. Ja, uh, een dat mooie is, tour. Dat is de In-Our-Time-tour. Ja, want dus volgend jaar uh, staan er dus nog uh, twee. En Trouwens, over uh, gesproken, want uh, datgene wat je uh, in oktober uh, bij de eerste vrijdag bij je release show. Mm. Dat komt ook niet meer terug. Hè? Met, uh, nou, er is het idee dat er een uh, reprise komt. Toch wel? Uh, met strijkers en band weer afhankelijk van hoe de tour loopt. En uh, we misschien uh, op een mooie plek terecht kunnen. In Amsterdam, bijvoorbeeld. Dat zou, dat zou wel heel mooi zijn, zijn ja. want uh, de, de, het was er eigenlijk ook uh, in een theater omgebouwd, hè, de hele Pius. Want uh, we, ja. vonden, uh, we moesten zitten en, ja. uh, en, en dat was toch wel uh, een, uh, een aangename sfeer. Hier, uh, eigenlijk. Ja, dat gek toch? Dat ja, ja. was een heel bijzondere avond ja. voor mij ook. Goed, uh, we vonden het uh, weer heel erg uh, leuk dat je geweest bent. Ik ook Jaap, dankjewel voor uh, de support. En wellicht tot volgend jaar weer. Want ja, uh, want, uh, want, ja tenzij je weer uh, iets uh, gaat doen uh, met een, uh, een of andere reis... Uh, dat je weer uh, <laughs> ja, op zoek precies. gaat naar de, naar, de, naar de sporen van Hemingway. Ja. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar ik vond het reuze leuk dat je weer geweest bent. Dankjewel, ja. Goed, dat was een P.A.M. Bond. We gaan nog even afsluiten uh, met, uh, met een aantal dingen wat uh, muziek uh, betreft. En dit is er bijvoorbeeld één van. En uh, dit is uh, de Yuri Dice... die morgen weer met een nieuwe single komt. En het nummer dat heet The Gift. <middels> Of trust in this land of dreamers, live that's the fittest that we call us. Here's the town that you can go if you like the smell of money, and here's a country full of hate. <laughs> So behind these walls, you have to be kind. In my entire life, there was never any doubt. Fox en het uh, album wat ze onlangs hebben uitgebracht. Daar staat uh, dit uh, nummer ook op. My Little Empire. Uh, zo heet het uh, nummer. For the Dreamers heet het, uh, heet het album overigens. Uh, we zijn aan het einde gekomen van uh, deze Alternative FM voor uh, deze 19e oktober. Uh, volgende week uh, ja, gaat het uh, Volontamse verhaal gewoon verder, want volgende week uh, komt Blanco uh, spelen en dan is het attentie, weer een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Dan weet je dat ook weer. Dus uh, dan uh, is het uh, weer uh, het overzicht van alle releases die we hebben gehad uh, van de maand oktober. Plus, misschien nog uh, wat uh, dingetjes die uh, eerder nog uh, niet even onder de aandacht uh, zijn gebracht. Die dan uh, een uitweg vinden. En... Er is uh, da, dan uh, sowieso uh, ja, live muziek uh, met, met Blanco in uh, de studio. Uh, het Valendamse verhaal wordt ook vanavond afgesloten met één uh, nummer van Alain Vernier. Myths is het album wat, uh, wat eerder is uitgebracht. En achter Alain Vernier schuilt Frank Bond en besluit af met Pan. Zeg tot volgende week. Dag! To the arms of a woman I can't stay If her mind is set on staging me up In a death parade The audience has come to know as life Just a minute Before my show goes on She taps my wife Saint Peter, does it take you longer to wait? No, I cannot leave it. No, I cannot leave it alone. And so I ran away. To the circus floors and to the arms of a woman I can't stay with. Betray portray my betrayal of a feeling I should never lose. When pause at love, she lies snoring while my mind races on, fearing that her warmth soon forget. I leave leaving alone. The paintings made out on my face. Your lipstick red on a landscape that refuses to age. From the darkness of the damp tent, to the backstage room fluorescent lamps light up my lonely meal Where the alphabet remainers from my suit Fall into the sink Spelling out the mysterious why Why can I leave it? Why can I leave it alone? Leave it why can I leave it alone Why can I leave it why can I leave it alone